Jawel Oorlogskind Check it Soms word je wakker, word je van je bed gelicht Je hebt niks in de gaten, want je ogen zijn nog dicht Maar je hoort je moeder schreeuwen, nee ik wil niet dat die gaat Krijgt een 9 fucking millimeter, wordt een kind zo dark. Je moeder reikt de hand op, maar je vader houdt het tegen Moet vechten voor je land, maar ziet je bent pas 9 Zet je in de kamp, wordt toch de oorlog voorbereid Dan ben je niet je ouders, maar ook dan eens je zusje kwijt Wat je hier nou doet, is niet cool of superfles. Want je laat ze moorden met een kun of met een mes. En ja, jij bent fucking veertig, maar hij is precies. Hij is precies. De jockey is gepakt, gebriemd en gemaakt. Zijn hart is gebroken en zijn ziel is geraakt. Zijn ziel is geraakt. Yo. Bijna. Ga maar slapen. Want het houdt vanzelf op. Is een knop voor de vrede. dan drukte ik erop. Peace.